Uur. Doral Megens met het NOS-journaal. Duizenden mensen die zijn misleid met nepprofielen profielen op datingwebsites krijgen hun geld terug. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. Het gaat om websites van The Right Link... waar gebruikers voor elk verstuurd bericht moesten betalen. Achter sommige profielen bleken medewerkers van het bedrijf te zitten. Die moesten klanten zo lang mogelijk aan de praat houden. Daadwerkelijke dates kwamen op die manier nooit tot stand. Sommige bezoekers verloren zo duizenden euro's... of verlieten volgens de medewerkers zelfs hun vrouw. Het bedrijf heeft 9 miljoen euro gereserveerd voor de schadeloosstelling. Dat moet worden verdeeld over 37.000 klanten. Clubs uit het betaald voetbal kunnen niet langer als klant terecht bij de Rabobank. Volgens NRC staat in een intern bericht van de bank... dat er geen profclubs meer als nieuwe klant worden geaccepteerd. Die zouden te grote risico's zoals corruptie en fraude met zich meebrengen. NRC noemt het besluit opmerkelijk... omdat het merendeel van de Nederlandse profclubs al bij de Rabobank bankiert. De bank wil het verhaal niet bevestigen aan de krant... maar een woordvoerder zegt wel zeer terughoudend te zijn met nieuwe profclubs als klant. Bijna een kwart van de Nederlanders van 25 jaar en ouder zegt slaapproblemen te hebben. Dat blijkt uit de gezondheidsenquête uit 2018 van het CBS. Twee jaar geleden was dat nog één op de vijf. Vooral arbeidsongeschikte kampen met slapeloosheid. Van hen zegt ruim 80% dat het dagelijks functioneren wordt aangetast door de slaapproblemen. De van verdachte multimiljonair Jeffrey Epstein... ondertekende twee dagen voor zijn dood zijn testament. De New York Post schrijft dat op basis van rechtbankdocumenten. Wie het vermogen van ruim 520 miljoen euro erft, is niet duidelijk... Epstein pleegde 2,5 weken geleden zelfmoord in de gevangenis in New York waar hij in voorarrest zat. Het weer aan de kust kan nog een bui vallen, lokaal kans op een mistbank. Later vandaag periode met zon, stapelwolken in het noorden, kans op een bui en maximaal 21 graden. Na vandaag rustig zomerweer met oplopende temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Meld ze dan aan bij CFM. Kijk voor alle mogelijkheden op www.zfmzandvoort.nl www.zfmzandvoort.nl Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van CFM. Met nu. Entertainment for you. Entertainment voor you. goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom. Allemaal leuke muziek. En dit is uh, dit is feest, hè? Dit is feest. Het leven was, Het leven was lang niet zo fijn. allemaal. Hartelijk welkom ZFM in de morgen. Eén vroegerliedje. Maar we gaan het even op een andere boeg gooien. Want uh, het is wel heel handig jacht voor de ochtend. Ken je deze nog? Dit zijn de Beatles. Het is prachtig weer vandaag in Zandvoort. Dus uh, we gaan er tegenaan. comes the sun I say it's alright liedjes van de Beatles natuurlijk. En, uh, dit was Heer en Daar is niets van gelogen. Heb je gisteren nog Hart van Nederland gekeken? De, dat verhaal over die damhert in Zandvoort. Dat was toch wel heel erg sneu. Hè? En, uh, het ministerie het my, het mysterie is nu opgelost. Want uh, ja, de, de, de, de, gemeen, de politie kreeg een melding... Uh, van een aangereden hert. Hij is dus aangereden. En, en uh, ze, hebben hem, uh, ze hebben hem afgemaakt. Ja, het is heel sneu en heel triest. Maar ja, voor het beestje misschien het allerbeste. Uh, het is uh, landelijk nieuws geworden dus, uh, wat dat betreft. Het damhert was slim, staat hier. En uh, Willem, Willem van der Sloot denkt dat het anders in elkaar zit. Maar uh, daar moeten we maar eens een keer over gaan bellen. Je weet het niet. Mooie muziek hier bij ZFM in de morgen. Tien over acht. Against all odds. En zo heet het liedje ook. Against all odds. Hierbij bij ZFM. Goedemorgen allemaal. Uh, in de linda.nl staat een heel geinig artikel. Want een winkeldief in Zandvoort, die uh, 9-jarige Amsterdammer... die wilde slim zijn, maar op een gegeven moment is hij gevlucht. En toen kwamen de medewerkers uh, achter hem aan in de potstraat. En daar probeerde hij te ontsnappen door over een hek te klimmen. Maar... Uiteindelijk kwam hij in de achtertuin van, de, uh, van, de, van, de politie, uh, van het politiebureau terecht. Dus daar konden ze meteen uh, in rekenen. Kijk, dat zijn nog eens handige dingen van uh, een klein dorp. Hè? Goedemorgen. Even kijken. Er moet nu wat komen. En dan komt er niks. Dat is vreemd. Want wij uh, halen uh, de muziek uit de computer. En dat, is, uh, ja, dat blijft natuurlijk altijd een soort van dingetje. Wacht even hoor over dingetje gesproken. Die gaan we straks nog even bellen. En uh, even kijken welke platen we nu hebben voorstaan, dames en heren. Dat is deze. De Dikster, Hits Top 50. De 50 meest gestreamde tracks van dit moment. Jouw nummer 1 hitsplaylist op Spotify. Hits Top 50. Elke dag up-to-date. Klik hier en volg de playlist. Nou, dan weet je dat ook. Hartstikke gezellig. En als het goed is... Wat is dit toch allemaal, jongens? Het is wel heel bijzonder wat ik allemaal hier voor mijn kiesjes krijg. Even kijken hoor. Anders doen we het gewoon zo. Ja, je krijgt hele andere dingen. Bijzonder. Ah, dan begrijp ik het. Ja. Spotify klinkt overal geweldig. Het Met onze gratis mobiele apps voor iPhone, Android en Windows kun je altijd en overal naar je favoriete Ik wil nummers, een playlist en podcast luisteren. Wat muziek tijdens een in de draaimolen? Geen probleem. Op de bergtop naar je favoriete nummer luisteren? Gewoon doen. Heb je metal draaien in de bibliotheek? Waarom niet, maar niet te hard natuurlijk. Tik op de banner en download gratis Spotify voor je telefoon. Zo, nou dat. Ja, hier komen we ergens. Heel goed, hier is Christina Aguilera. Ain't no other man. Bij ZFM, goedemorgen. Kort over acht. 16 over acht alweer. Op ZFM. Goedemorgen allemaal. Uh, hartelijk welkom bij dit uh, vrolijke uh, ochtendprogramma. En uh, ik, uh, ik heb nog wat uh, leuk nieuws voor je. Want er is een vrouw in Amerika... die uh, kreeg de schrik van haar leven... toen uh, ze met enorme pijn naar het ziekenhuis ging. Ze dacht nierstenen te, uh, nierstenen te hebben. Maar ze bleek zwanger. Van een drieling. Het is toch niet te geloven. Het moet er niet, uh, het moet er niet gekker worden. Dus wat dat betreft... Uh, Hou je neersteen in de gaten, want het kan zomaar misgaan. De Kors. De is break down. She's lost his trust, and so she must know all is lost. The system has broken down. Romance... you're not around. I've been spending my time in the old town. I sure miss you honey, you're not around, you're not around. This TV. Uh... Ja, dankjewel, je, dank je. een applausje verdiend. En uh, ja, zondagmiddag uh, werden de hulpdiensten opgeroepen voor, uh, voor uh, de parkeergarage in Louis en, uh, de Louis-Davenstraat. En daar was ook loslatend beton, uh, uh, stukken beton van balken op het plafond en die uh, waren losgelaten. Zouden we nou hetzelfde krijgen als, uh, als in uh, Alkmaar? Kijk, ik mag het niet hopen. Dat het daar ook zo... Uh, jongen, jongen, het zal toch gebeuren? En uh, ja, dat soort dingen. Uh, dit willen we niet. Dat willen we niet in Zandvoort. Oké, deze nog? Dean Friedman, zanger uit uh, Canada. Heeft hele leuke liedjes gemaakt. Bij ZFM. 24 uur per dag, het geluid van Zandvoort. En hier is Lucky Stars. What are you saying? Do you still want her? Baby, stop playing. Really, I mean can you forget her? Baby, now stop it. Liedje, lief liedje van uh, Dean Friedman uh, hier bij ZFM. En, uh, nou, uh, morgen of uh, morgen uh, uh, het weekend krijgen we weer uh, zomer in, uh, in, uh, in Zandvoort. Dus dan wordt het weer uh, meer dan 25 graden. Ik zal dus even van mijn vriendin vragen wat het weer uh, op dit moment is. Hey Google, wat is het weer vandaag? Vandaag wordt het overwegend zonnig in Zandvoort met een maximum van 19 graden en een minimum van 13. Nou. Het is op dit moment 16 en overwegend bewolkt. Nou, dan weten we dat ook weer. Dat is lekker, hè, dat je zo'n zo vriendje bij je hebt... die dat allemaal uit haar hoofd meedoet. Heel goed. Even kijken, wat krijgen we hier? Ja, deze kunnen we ook nog wel. Simon and Garfinkel. I am just a poor boy, though my story's seldom told. I squandered my resistance. For a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jests till man hears what he wants to hear, and disregards the rest.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 Zo, Simon Garfunkel bij ZFM. Prachtige muziek. En het is uh, over half weg. De Dikster, Hits top 50. De 50 meest gestreamde tracks van dit moment. Jouw nummer 1 hits playlist op Spotify. Hits top 50. Elke dag up to date. Klik hier en volg de playlist. Dat was hem weer. Even kijken hoor, of we nog meer krijgen. Je weet het nooit hè, tegenwoordig, met al die techniek. ZFM, Zandvoort, het geluid van Zandvoort, 24 uur per dag. En 24 uur per dag uh, muziek en cultuur en evenementen uit de gemeente. Nieuws, politiek, sport, weer en verkeer. En uh, nou, het gaat in ieder geval mooi weer worden, ik zei het net al. En met een beetje mazzel krijgen we zo ook nog uh, wat muziek te horen. Maar dat wil nog niet helemaal... Want dat is, uh, het hele systeem is een beetje aan het uh, adverteren. Ik weet niet wat dat is. Ik had een premium account, zoals dat heet. Maar ik heb me, die kreeg ik gratis bij een telefoonabonnement. En dat uh, telefoonabonnement heb ik anders, uh, heb ik anders uh, uh, uh, gezet. Dus was ik opeens mijn premium account kwijt. Dus ja, dat was niet zo handig. Misschien moet ik het weer even terugzeggen. En uh, ja... Het, uh, het werkt niet echt. Ik, ik, ik probeer alles hier te doen. Maar uh, ik weet niet hoe ik hier uitkom, dames en heren. We kunnen even luisteren naar uh, Fred Heij, Entertainment for You. Maar dat is een heel ander soort muziek. Dus moet je maar eens even luisteren.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 het is over! ziet racen op de baan dan denk je yes hij is niet te passeren niemand krijgt het cadeau hij is een pure racer vangt ze op en hoeplo no. hij is de nieuwe baas. hij is de nieuwe baas Max is de nieuwe baas hij is de nieuwe baas. ja wij gaan helemaal los hij is de super, Max, super Max, ik ben Een fenomeen. Hij gaat naar de top, Max is de nummer 1. Yo fucking ho, niet meer normaal. Hij is een held en gaat maximaal. Fucking bizar. Leuk hè, dat ze zo'n plaat maken voor Max. Hij gaat naar de top, Max is de nummer 1. Yo fucking ho, wat bizar. Ja, dat is toch wel gaaf. Dat is trots zijn op de sportmensen van Nederland. een weekje een rustig weekend en dan beginnen ze weer. hè? Dan gaan we weer in België racen. Nou, dat belooft u wat. Supermax, nou dat kan je zeggen. The winner takes it all. Laten we daar maar vanuit gaan. Hier is ABBA bij ZFM, het geluid van Zandvoort. I don't wanna talk About things we've gone through Though it's hurting me History, I've played all my cards, and that's what you've done too nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. I belong there I figured it makes sense Building me a fence Building me a home Thinking I'd be strong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 Jesus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 Ja, de winnende Ik uh, klik even wat weg, dames en heren. Wat niet weggeklikt had moeten worden. Goedemorgen allemaal. Hoe is het ermee? Het is een, uh, het is een vrolijke dag vandaag. Het wordt uh, best heel aardig weer. Dus wat dat betreft, het, is, uh, het uh, gaat hier iets uh, mis, dames en heren. Heel apart, heel bijzonder. Maar ja, techniek, hè? dat weet je. De, de ZFM is natuurlijk ook aan elkaar van techniek. En soms, uh, als je er niet mee kan omgaan, ja, dan, uh, dan, uh, dan gaat het wel eens mis. Maar, we lossen het allemaal op hier bij ZFM. Dus wat dat betreft uh, hoeft u zich niet druk te maken. Want ik uh, zet gewoon weer een mooi nieuw liedje op. En uh, je swingt gewoon de kamer door, kwart voor negen hier. Op de dinsdagmorgen. De kop is eraf van de week. Here is Earth, Wind and Fire. De is alweer september bij het Pichetje Lolle. En uh... Uh, aanstaande zondag is het weer Zandvoort uh, Alive... Uh, bij uh, een aantal strandtenten bij het strandpaviljoen uh, Mango Beach... En uh, bij Bas, en uh, ja, daar treden allemaal beentjes op. En het is uh, bijzonder gezellig en, en, en de moeite waard om langs te komen. Het is gratis en uh, je kan alleen maar uh, een hele leuke dag hebben. Nou, wat wil je nog meer in dit uh, vrolijke leven, in deze vrolijke plaats... waar je maar, uh, waar, waar, waar, bij, bij boffen gewoon, dat we hier wonen hè, in Zandvoort. Dat, dat heb je niet, uh, niet uh, altijd helemaal in de gaten. Maar ik vind wel uh, dat je dat een je, dat je bofkom bent in Zandvoort. Ja, meneer. Een blue hotel... Nou, hotels hebben we genoeg. Hier is Chris Isaac. Blue Hotel. Een van mijn favoriete zangers en acteurs, want dat was hij ook. Ja, dans maar even mee. Huiselijk Blue Hotel bij ZFM. Goedemorgen allemaal. Uh, ik, uh, over hotels gesproken, aanstaande zaterdag live vanuit Hotel Hoogland. Dat is weer een heel ander hotel dan Blue Hotel. Uh, komt uh, ZFM met Goedemorgen Zandvoort. Een live programma met uh, uh, puurmakelaars, ook in Zandvoort. Uh, de docusoop uh, Rabbel, uh, Marcel Busner, die, uh, die praat erover. Over de politiek hebben we het over uh, verdwijnende fietsenrekken... en fietsenstallingen in Zandvoort. Dat is een doorn in het oog van de PvdA. En daar komt Maaike Koper over praten. En terugblikken en vooruitkijken met GroenLinks... Met uh, Karim en uh, G. Ballet. En Jotus Geluk opent Pop-up Atelier in Zandvoort. Nou, genoeg redenen om als Zandvoort naar te gaan luisteren. En het zijn, uh, dat zijn hartstikke leuke programma's. Worden gepresenteerd door Irene de Draaier en Gerrierte. En de muziek is van Kort Draaier. Nou, wat wil je nog meer? Beter kan je het niet krijgen. Hier is Arthur's team. Christopher Cross. 7 voor 9. Goedemorgen, ZFM. Het geluid van Zandvoort. Once van een film. Christopher Cross uh, schreef en uh, zong de titelsong. En dat was dit liedje. Artist team. Bijzonder vrolijk. Gezellig. En wat wil je nog meer? ZFM, We gaan zo naar het nieuws van, uh, van 9 uur. En uh, nou, dan uh, gaat, het, uh, gaat het los. En dan uh, van 9 tot 10 ben ik er weer. En uh, we vullen het even op met wat leuke, vrolijke, hobbelduifmuziek even allemaal in de polonaise. Komt die aan, nog even twee minuutjes. Bijten we ons wel even doorheen. Heb ik ZFM, 24 uur per dag. Het geluid van Zandvoort. Het kan nu niet lang meer duren. Onze Er is tijd voor, hè, voor een blaadje bier. Is begonnen Hoe is het? Vreselijk Hoezo vreselijk? Ik heb zo'n last van hechten in de tuin Het is niet waar